In Amerika sluiten rond deze tijd de stemlokalen in de swing states Florida en Virginia. De exit polls daar kunnen een eerste aanwijzing geven voor de uitslag van de presidentsverkiezingen. Als Obama in een van de staten wint, dan lijkt zijn herverkiezing dichtbij, maar waarschijnlijk is het er too close to call. In de laatste peilingen lag Romney in Florida iets voor en Obama in Virginia. Over een half uur gaan de stemlokalen in de cruciale swing state Ohio dicht. Algemeen wordt aangenomen dat Obama een grote kans op herverkiezing maakt als hij daar wint. Volgens de laatste peilingen lag Obama in Ohio 1 tot 4 punten voor. In Indiana en Kentucky wordt al geteld, daar gingen de stemlokalen een uur geleden dicht. De tellingen tot nu toe wijzen erop dat Romney, zoals verwacht, deze staten wint. Romney zei vanavond in zijn campagnevliegtuig dat hij zijn overwinningsspeech al klaar heeft. De toespraak telt ruim 1100 woorden. Hij kan nog wel worden aangepast omdat Romney hem nog wil laten zien aan zijn vrouw, zijn vrienden en zijn adviseurs. Een toespraak voor het geval dat hij verliest heeft Romney nog niet voorbereid.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 De Nederlandse Wielerbond KNWU gaat een onderzoekscommissie instellen. die het dopinggebruik in de wielersport in kaart moet brengen. De commissie wordt eind deze maand geïnstalleerd en zal uiterlijk 1 juli rapport uitbrengen. Renners en begeleiders die meewerken met het onderzoek en schuld bekennen. kunnen rekenen op strafvermindering. Daarover moeten nog wel afspraken worden gemaakt met het antidopingagentschap WADA. De KNWU was eerst van plan een soort waarheidscommissie in te stellen. maar daaraan zaten te veel juridische haken en ogen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen, ook overdag regen. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Van middernacht tot 6 uur vanochtend. Amerika kiest. De uitslagen nacht. Ja, wij zitten in de Melkweg. Met de uitslagen nacht. Van de Amerikaanse verkiezingen. En we gaan meteen naar, naar Wessel. Naar Wessel, de jonge Washington. Wessel, weet je al iets van een exit poll in Virginia? Nou, ze moeten er nu letterlijk op dit moment moeten die, moeten die exit polls uh, naar buiten komen. Ik weet ze dus nog niet. Uh, er komt wel nog heel ander interessant nieuws komt er nu naar buiten. Dat er uh, afgelopen weekend een uh, interne memo in het Romney-kamp heeft gecirculeerd. Dat, die, uh, dat, uh, dat Romney 5% achter ligt op Obama in Ohio. Ja, dat is natuurlijk ja. toch wel, uh, ja, dat is heel, dat is heel spannend dat is nieuws als dat echt zo zou wezen. Te horen, hè? Veel meer. Ja, als dat, als, dat echt zo, als dat cijfer echt zo hard is en echt zo hard blijkt, dan, ja, dan, dan wordt het een korte avond. Nou, dat is ook precies, er is al behoorlijke spin, is er nu op gang vanuit Chicago nu, uit het kamp van Obama. Die zeggen, deze avond geen surprises, voor alles volgens bij ons loopt, verloopt alles volgens plan. Wij geloven geen polls, wij geloven geen journalisten, wij geloven ons eigen plan en dat, en dat klopt. En Obama denkt vroeg naar huis te kunnen gaan vanavond. Mm, de ervaring liep toch ook best. Leert toch ook best wel dat de stemmen toch eerst echt geteld moeten gaan worden ja, en dat in de steden op het platteland de cijfers behoorlijk op en neer kunnen gaan. Dus uh, we houden de slagen in de arm. Ja, we dat ja zeker. zijn uh, absoluut. Zijn er uitslagen uit andere staten binnen, Bisse? Nou, dat zijn Virginia, dat moet dus nu ieder moment binnenlopen. Voor de rest is nog binnengekomen, gaat dus nu op ieder moment binnenkomen. Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina en Vermont. Nou, die eerste vier, dat zijn, dat zijn echt hartstikke republikeinse staten. Vermont, gelegen in het noordoosten, klein, hartstikke zeer democratisch, heeft drie kiesmannen te vergeven. En daar kan je voor nu echt al met zekerheid kan je zeggen dat die, dat die allemaal naar, naar Obama gaan. Dat is, dat is echt wel duidelijk. Russell de Jong in Washington. Dan gaan we naar de hoofdkwartieren in Boston en Chicago. In uh, Boston daar is het Republikeinse feest net begonnen. Beslaghebber Marcel Bril ving voor aanvang de eerste Romney-aanhangers op bij het Boston Convention Center. Eerst de eerste Republikeinse aanhangers komen een kleine drie uur voordat het allemaal gaat beginnen al aan bij het Boston Convention Center. Going to see uh Governor Romney accept the presidency. Very excited about it. We're really looking yeah. forward to a change in leadership. Yes. We planen allemaal to te gaan en zien wat de evening holds En zien of Romney de win elektie wint. Well, Ik denk dat het een extraordinaire avond extraordinary evening en hopelijk het begin van een echte turnaround voor ons land. Vanzelfsprekend zijn ze ervan overtuigd dat hij gaat winnen. Ik doe. Waarom? because uh, the people want him because i think i think America knows that he believes in our country and he believes in the people and he has a vision for what this country is gonna be like and i think that they know that so they're gonna vote him in they know he's gonna do a wonderful job turning around our economy maar is hij dan ook de ideale leider Nobody's perfect. Uh, obvious, obviously, of the candidates, he's clearly the superior choice. No. Again, <laughs> he's human. I've know people who have spoken with him. Yeah, I, th I think you see the real man. I don't think he fools around with who he is. Um, I think what you see on TV is him. I don't think it's a uh, facade. Geen façade, geen masker. Wat, Romy, eh, wat je ziet op televisie van Romney is wat je gaat krijgen. Dat zijn een hoopvolle geladen van de Republikeinen in Boston. zijn we naar Chicago, naar het Obamakamp. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Vier jaar geleden was het nog buiten. Nu is het binnen. Jij hebt die zaal gezien. Beschrijf hem voor ons. De ja, McCormick Place, stel je voor. Ahoy, de RAI en de jaarbeurshallen. Bij elkaar opgeteld. een enorm complex is het. Zuidelijk van downtown Chicago... Aan het meer en Lake Michigan. Het is het, het grootste hallencomplex van het land. En een van die enorme hallen is voor deze avond ingericht. Met een heel groot halfrond podium. Waar achter een rood gordijn hangt. En aan weerszijden twee gigantische foto's van Obama en Biden. Samen lachend. Die elkaars armen vasthouden. De, de, de, de teleprompters staan ook al klaar. Je weet wel die, die schermen waarop Obama altijd zijn speeches voorleest. En daar tegenover dat podium staan de platforms. Waar tientallen camera's zijn opgesteld. Met de televisieverslaggevers uit de hele wereld weer. McCormick Place dus. Geen part. En ook niet in Washington, want dat is uh, uh, wat dat betreft ook bijzonder. Uh, Obama wijkt af van de traditie dat normaal gesproken de zittende president in, uh, in Washington de uitslag afwacht. Wie mogen er naar binnen? De mensen die veel geld betaald hebben de afgelopen jaren? die en de mensen die hard gewerkt hebben voor de campagne er is een plek voor 10.000 man maar die komen er dus alleen maar in met een kaartje en hoe krijg je dat nou bijvoorbeeld dus door gedoneerd te hebben die, die mensen die iedere dag e-mails kregen van barack obama van stort alsjeblieft geld mag vanaf 5 dollar eh, soms ook heel veel meer of mensen die gewerkt hebben bijgedragen hebben de afgelopen maanden aan de campagne door bijvoorbeeld kiezers te bellen in de swing states, die phone banks waar we het eerder over gehad hebben of op pad te gaan de wijken in in de swing states de canvas. Van deur tot deur. Op, uh, op de deuren kloppen. Om mensen te overtuigen. Om te stemmen. Nou ja, de voorwaarden waren afgesproken. Drie shifts moet je gedraaid hebben. In zo'n phonebank. Of twee keer een canvas tri trip. En ook kreeg je een kaartje voor vanavond. Ik was uh, zondagochtend vroeg. Het vertrek van, van een bus die naar Wisconsin ging. Mensen die, die daar op de deuren gingen kloppen. En er waren inderdaad vrijwilligers die nog voor vertrek vroegen aan de verantwoordelijken van... ...ja, wanneer krijg ik mijn kaartje? Dus dat was wel degelijk ook wel een geloning die gewerkt heeft om, om volunteers zover te krijgen... ...dat ze dus daadwerkelijk ook hun zondag gingen opofferen. Ze konden hier dan vanavond bij zijn. Ze zijn nog niet binnen trouwens. De deuren zijn Hier Nu wordt nog het, uh, het geluid getest daar in die hal. Er werd nog een, een enorme vlag opgehangen. En het duurt ook nog wel een paar uur voordat Obama zelf komt. Hij zit thuis. In zijn villa in de Weig Hyde Park. Matthijs, de Wiel, in Chicago, dankjewel. Ja, wij zitten hier dan wel in de Melkweg in Nederland. En dat betekent natuurlijk niet alleen maar dat we over Amerika praten, maar ook met Amerikanen. Aan de tafel inmiddels Jennifer de, de jonge mouder. Zij is uh, hier in Nederland lid van de Republicans Abroad. Komt uit een Republikeins. Dus goedenavond. En Marta David Pach, zeg ik het goed? Pew. Pew, moet ik natuurlijk zeggen, pew. Voorzitter van de Democrats Abroad. En ik uh, ben nog naar de Democratische Conventie geweest in augustus. Begrijp ja. ik? Ja. En dan hoort u net ons verslaggever Mathijs van der Wiel in Chicago. Ja. En denkt u dan niet, ja, daar had ik willen zijn? Nou, vier jaar geleden was ik wel in de VS tijdens de verkiezingen. Dat was in Californië. En dat was echt helemaal geweldig om er te zijn op het moment dat, uh, dat er wat meer gekozen was. Ja. Maar ja, ik vind het ook fantastisch om hier onder al onze Democraten... Allemaal bij elkaar te zijn en allemaal helemaal te volgen. Ja, laten we even beginnen met, met wat u hier eigenlijk doet beide als Amerikaan. U bent hier voor de liefde komen wonen, begrijp ik hè? Ik ben hier voor de liefde gekomen. Ja, ik, uh, ik ben twaalf jaar geleden naar Nederland gekomen. Ik woon in Nederland omdat mijn huwelijk met mijn vrouw, die is, komt uit Australië, niet in de Verenigde Staten erkend is. Dus, dus uh, ja, ik ben naar Nederland gekomen en ik vind het hier helemaal fantastisch. Maar ik zou graag uh, de mogelijkheid willen helpen om terug te keren naar mijn eigen land. Ja, dat dus is zeker. Vrees met grote vrezen als uh, Romney uh, president ja, wordt. Want dan wordt direct, het uh, lesbische dames, dat zijn altijd dames, niet makkelijker. Ja, dat heeft direct gevolgen. Uh, We zijn uh, nu bezig om een green card aan te vragen van mijn, uh, van mijn vrouw. En uh, ja, Obama vindt dat de Defensive Marriage Act, dus de wetgeving, dat maakt dat onze nu niet erkend is, dat het, dat, niet, uh, dat het unconstitutional is, dat dat niet mag. Dus hij uh, verdedigt dat niet. Hij ziet dat de wetgeving gaat veranderen. Dus uh, we zitten in een proces en dat houdt dan op als nu gekozen wordt. In het proces zijn er ook in vier staten in Amerika ook keer stemmen voor het homohuwelijk. Dus dat is het proces wat dan straks naar het Hoge Ressort zou moeten gaan, waardoor ook landelijk het homohuwelijk in Amerika zou moeten kunnen worden erkend. Ja, dat, uh, dat is nu al mogelijk in een aantal staten. En dan kunnen vanavond ook wat staten erbij komen. Maar je moet ook verder al erkend worden voor immigratie en andere belangrijke rechten. Tjern de jonge Bauer, zullen we gewoon Jen zeggen, deze avond, Republikeinse, al hoe lang in Nederland? Uh... In totaal 14 jaar. 14 jaar, dus dat was vlak voordat George Bush in 2000 president werd, de Republikein. Ja, ik ben er voor het eerst in 1996 gekomen en dan weer terug naar Amerika in 1998 en dan weer terug naar Nederland in 2000. Maar veel Amerikanen ja. verlieten Amerika ook toen George Bush werd gekozen, herkozen. En met name Republikeinse Amerikanen in buitenland hadden vaak moeite om te op te biechten dat ze Republikeins waren. Goed dat voor u ook? Nou, dat, dat was ook moeilijk. Want er was zoveel ja? tegen. Er was echt zoveel vuil tegen uh, Bush. Uh, ik, heb echt, uh, ik heb ook op hem gestemd in 2004. En uh, ik kreeg zoveel kritiek omdat ik uh, weer voor hem had gekozen. Hoe kan dat nou? Dat is toch niet onverantwoordelijk. En ja, uh, yeah, het is echt... Uh... We praten zo verder daarover. We gaan eerst naar Wessel de Jonge Washington. Want er is nieuws over Virginia. Ja, dat cijfer uit Virginia was er net niet, dat is er nu wel. 49% tegen 49% zegt CNN. Dus echt ja, het letterlijke too close, to call hier... Wat ik een slecht teken vind is dat de hoofdstad Richmond, met een grote zwarte minderheid, Afro-Amerikaanse minderheid, die heeft Obama maar heel erg nipt binnengehaald. Uh, verder vindt uh, meer dan 50% van de mensen in Virginia, de bewoners van Virginia, vinden dat uh, Romney de economie beter zou aanpakken. En in de regel wijst uit dat mensen die dat vinden, dat die ook op hem gaan stemmen. Dus het komt echt daar in Virginia op de laatste stem waarschijnlijk aan. En best wel als Romney dit verliest, Virginia, dan wordt het al wel meteen lastig voor hem. Hè? Dan is het eigenlijk al direct heel erg moeilijk voor hem om die 270 kiesmannen om daar nog aan te komen. Ja, dat is, dat is helemaal juist. Dat, het is dan nog niet beslist, maar het wordt dan wel weer een stuk ingewikkelder, inderdaad. Want we hebben het over 13 kiesmannen. Ja. Ja, exact. Ja, het lijkt allemaal niet zoveel, maar uh, het uh, telt allemaal snel op. Die, die, die scenario's zijn allemaal al helemaal precies uh, doorgerekend. En zonder Virginia heeft hij echt al een probleem, uh, Romney. Maar goed, dat kan je dus echt nog niet zeggen op dit moment. Er zijn nog echt nog tekenen die erop wijzen dat hij wel degelijk dus Virginia kan binnenhalen. Een staat die, uh, die Obama, de, de, de, de Democraten, pas bij de vorige verkiezingen eigenlijk voor het eerst een keertje binnenhaalde. Terug naar de Republikeinse dames hier aan tafel. Jen, de Republikeinse, Martha, voor het geblik maar even de democratische uh, vertegenwoordiger hier in Nederland. Uh, als u dit hoort, deze eerste indicaties, wat zegt dan uw gut feeling? Ja, het wordt een heel spannende avond, dat is, uh, dat is duidelijk, ja. Enig idee waar het, uh, waar het heen gaat? Ja, ik denk dat Obama het uh, gaat winnen. Op basis waarvan zegt u dat? Ja, ik volg de peilingen al maanden en het ziet er goed uit voor hem. We weten het niet Nee. We weten het wel, ja? Nou, ik denk Rambling. Gewoon puur... Nee. Verrassing? Nee, ja. Ja. nee, puur omdat ze... Kijk, uh, vier jaar geleden, de mensen die op McCain hebben gestemd, ik denk niet dat ze op Obama gaan stemmen. En er zijn heel veel mensen die uh, net 18 jaar waren, die hebben op Obama gestemd. Dus ze zijn nu klaar met hun studie, hebben ze geen baan. Dus die zullen waarschijnlijk twijfelen om weer op hem te stemmen. En dan heb je ook uh, die independents die ook gaan twijfelen. Dus ik, ik ga er niet vanuit dat hij veel nieuwe mensen krijgt. Uh, ja, ten oh. opzichte van vorige keer. Waar heeft in uw Republikeinse ogen Obama het laten liggen de afgelopen vier jaar? Nou, ik denk grotendeels met uh, te veel uitgeven. Want uh, hij had het echt... Uh, hij had Bush echt verweten omdat uh, hij de budget zo uh, de begrotingstekort was zo groot geworden. En hij heeft het verdubbeld in vier jaar. Dus de cijfers dubbeldragen. dragen. Daar gaan we straks met elkaar eens even ja. een goed debat over opzetten. Kent u Toby Keith, Jennifer? Nee. Nee? Amerikaanse countryster, een van de favoriete artiesten van Romney. Oké. Okay. To Toby Keith should have Binnen a cowboy. Marcel Dillon say Miss Kitty, have you ever thought of running away? Settling down, would you marry me? If I ask you twice, and beg your pretty please She'd have said yes in a New York minute They never tied a knot His heart wasn't in it He just stole a kiss as he rode away He never hung his hat up at Kitty's place I should have been a cowboy I should have learned to rope and ride, Wearing my six-shoe Riding my pony on a cattle drive Stealing a young girl's hearts Just like Gene and Roy Singing those campfire songs Oh, I should have been a cowboy a sidekick with a funny name running wild through the hills chasing Jesse James ending up on the brink of danger riding shotgun for the Texas Rangers no less young man haven't you been told California's full of whiskey women and ghosts sleeping out all night beneath the desert stars with a dream in my eye and a prayer in my Should been a cowboy I should learned to rope and ride Wearing my six shooter Riding my pony on a cat and drive Stealing a young girl's hearts Just like Gene and Roy Singing those campfire songs Oh, I should have been a cowboy Ik should have been a cowboy. Yeah, I should have been a cowboy. I should have been a cowboy. Ik should have been a cowboy. Aan tafel Jennifer, republikeinse. Is het een beetje een cliché dat elke republikein van country houdt? Ja. Dat klopt niet? Nou. Ik denk dat er... Het, het, het klopt wel dat er veel zijn die dat uh, weer van houden. Meer, meer dan democraten? Martin? Nee. Nou, ik weet het niet. Democraten houden ook van, uh, <laughs> van country. Ik ook lekker muziek. Ja. ja uh, u ook? Ja, zullen we je zeggen? We noemen jullie ook bij de voornaam. Laten we je zeggen. Ja. Beide ook. Ja. Dat zegt dus helemaal niks. Goed. <laughs> <laughs> Tabiki, het jurek binnen Cowboy. Eén van de favoriete artiesten van Romney. En er staat op een speciale Spotify playlist... die uh, het team van Romney heeft vrijgegeven voor deze campagne. Kijk eens aan, ik ga natuurlijk u als radiolaster laten meebeleven... niet alleen wat hier in de Melkweg gebeurt, maar ook in Amerika... de, de verslaggevers, maar ook op andere uh, televisieprogramma's. Uh, bij bijvoorbeeld de tv-uitzending op Nederland 2... gebruikt als dit kersenbovenacht een heel bijzondere manier... om aan te geven wie er aan kop gaat in welke staat. Met een zogeheten echte horse race. Dan gaan we een druk op de knop geven... En de ezel die staat voor de democraten dus voor Obama en de olifant staat voor Romney. We're getting more results coming in. These are uh, real numbers, not exit poll numbers in Kentucky. You can see 1% of the vote is in uh, w uh, overwhelmingly so far. Very early 69% for Mitt Romney, 29% for the president. You thought we would be sitting on election day with a dead heat on your hands. Raise your hand if you thought that was the case. No? I did. No, I you did? Do. Really? I, I you thought, thought it would be this close? Yeah, I think, they, I think the, the, the country is simply too polarized for it not to be. America verdient echte change. Big change. Change die belooft dat de toekomst beter zal zijn dan het verleden. No more status quo. Three of the guys are American in the band. We voted already. Yes. They voted already. Voted by mail. You, you know who they vote. voted for? Obama! Een duidelijk stemadvies van de band van Paul McCartney voor Obama. En daarvoor hoorde ook Wouter Bos voorbij komen in zijn rol als Mitt Romney. Vanavond openen wij hier in de Melkweg met Brian Roy de verkiezingsnacht. En in die Melkweg loopt ook onze verslaggever Karin Alberts rond. Karin, hoe is het daar? Hoe is de stemming? Nou, de sfeer zit er goed in. hoor. Een hoop mensen zijn al opgewarmd door al die debatten die hier vanavond uh, te beluisteren waren. Mensen die aan het discussiëren waren over uh, nou, wat wij in feite op de radio natuurlijk ook doen. Hè. Hoe heeft Obama het gedaan? Uh, hoeveel kansen heeft hij uh, de Republikeinen? Wat zijn hun sterke en zwakke kanten? En... Nu heb ik het gevoel, als ik zo rondkijk, als ik zo rondluister, dat de meerderheid van de mensen hier in de melkweg uh, voor Obama en Biden zijn. En nou, één iemand aan wie ik dat niet eens hoef te vragen, staat hier tegenover mij, want hij heeft een grote button op zijn, uh, op zijn uh, borst. Obama-Biden, ja, dat kan niet missen. Um, en hoe zeker is het dat hij gaat winnen? Ik denk dat de kans nu heel erg groot is. Volgens gas. mij de laatste exit polls hebben laten zien... dat, uh, dat hij in Florida voor 55 staat. Ik denk dat dat een hele goede indicator is... van hoe de rest van de verkiezingen zullen verlopen. Maar uh, ja, ik heb er wel veel vertrouwen in dat Obama gaat winnen. Ja. Ben je er al vanaf het begin? Ik ben er al vanaf het begin. Je uh, plan de hele nacht door te gaan? Dat is wel de bedoeling. En ook om het ontbijt mee te pakken. We hebben hier zo'n American Breakfast ook. Dat is in uh, het American Hotel hiernaast. Dus dat, uh, ik verwacht dat dat... Uh, dat het leuk wordt en dat het gezellig wordt. En uh, mocht dat zo uitpakken, ja, ik... misschien wordt het wel een troost ontbijt, mocht het dan toch die anders zijn die wint, hè? Het zou kunnen, het zou kunnen. En het is ook wel spannend. Een tijdje in we zijn heel even uh, met de BKB-Academie in Amerika geweest. En toen hebben we ook inderdaad iets uh, meegekregen van de verkiezingen. En uh, dan zie je toch dat heel veel prominenten toch wel het gevoel hebben dat er een hele grote twijfel is of wie er nou daadwerkelijk gaat winnen. Maar. Ik ga er toch nog steeds vanuit dat het Obama is, als ik heel eerlijk ben. Nou, en Behalve veel Obama-fans, de meerderheid... ben ik toch ook nog aangelopen tegen een echte Mitt Romney-fan. Een jonge acteur. Sebastian Wolf, acteur van Spangas. Je vertelde net op het podium dat uh, jouw oom uh, Republikein is. woont in Amerika. Nu bestaat hier in Nederland een beetje beeld... ja, die Republikeinen zijn toch een beetje rare mensen. Super traditioneel, heel erg christelijk... Heb jij zo'n rare om? Of is er iets mis met ons beeld? Nou, sowieso is er iets heel erg mis met het Nederlandse beeld. Het enige beeld dat we in Nederland een beetje binnenkrijgen is de Tea Party. Want dat is interessant, hè. Dat is leuk voor de media om een beetje te behandelen. En de standaard-republikeinen, ja, dat is een beetje een saai verhaal. Mijn familie, mijn hele familie, niet alleen mijn oom, mijn hele familie stemt republikeins. En ik snap hun redenen wel heel goed. En ik denk dat ik zelf in principe ook wel republikeins zou kunnen stemmen. Want wat zijn de redenen dan? Nou, de redenen zijn sowieso uh, uh, economie. Ze hebben een beter plan voor de economie. Daarbij heeft Mitt Romney duidelijk bewezen als gouverneur van Massachusetts. Uh, dat hij goed kan samenwerken samen met de Democraten. Daarnaast uh, ook het, het, het, het, het hele probleem daar, de economische problemen daar, toen het tijd heeft opgelost. Uh, Obama. Staat stil. Er gebeurt helemaal niets. Ik denk dat Mitt Romney de man is die dat wel kan oplossen. Um, al die sociale issues uh, over uh, homohuwelijk, abortus zijn allemaal ook hele belangrijke issues. Maar wat nu echt even belangrijk is, is de economie. En laten we die alsjeblieft weer helemaal gaan opkrikken. En Mitt Romney moet dat doen en niet Obama? Nee, wat mij betreft kan uh, Romney dat het beste doen. Beter uh, dan, uh, dan Obama. Want Obama, ja. Hij kan niet goed samenwerken met de republikeinen. En zodra er maar iemand tegen hem is, dan komt hij in een soort slachtofferpositie. En ik vind dat niet echt presidentieel. Iedereen roept, ja, het zal nipt worden, maar het zal wel Obama worden. En jij? Wat zeg jij? Ja, maar iedereen denkt nu dat het een gelopen race is. Nee, Mitt Romney wint. Mitt Romney. Mitt Romney wint. Mitt Romney wint. Het zal er niet. Waar zijn, uh, uh, Martha, onze democratische dame hier aan tafel? Wat was er gebeurd als inderdaad met Romney wint? Ja, wat gebeurde er met Romney wint? Wat gebeurt er? Nou, een hele andere koers voor, voor, voor Amerika, verwacht ik. Ja, je kan dat eigenlijk... U zegt een hele Nou, andere je kan koers. eigenlijk niet weten. Is dat wel zo? Ja, dat weet ik niet, want Romney die is een beetje is een overal en wat alles. Veel, dat is een schrikbeeld Wat veel mensen zeggen. Oh, Romney, en de markt dan een hele andere koers. En de, ja. de Republikeinen zeggen zelf over Obama, dan gaan we nog veel verder. ...waar we eigenlijk zouden moeten zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De angst in de campagne. Ja, ik, ik Bij beide kanten dat er heel veel angst is. Maakt u zich er zelf ook schuldig van? Ik heb zelf veel angst. Waarom? Ja, Ja, ja. ja ik, ik heb het twee keer meegemaakt in 2000 en 2004 met Bush. En, uh, ja, dat heeft... Ja. Dat heeft je niet beter in mijn leven gemaakt, laat ik, laat ik het zo zeggen. En ook de sfeer in Amerika en hoe het is in de wereld. Beschrijf dus, uh, die angst, want die komt vaak terug in campagnes. Ja. Wat, hoe voelt u die angst als Amerikaanse kiezer? Um, ja, ik, ik kan niet echt zeggen wat de angst is van, van andere mensen of van andere kiezers. Het is heel extreem. Ik, ik, ik las ergens de laatste tijd dat de helft van de republikeinen en de democraten vinden dat als de andere kant wint, dat ze naar Canada moeten verhuizen of zo. Dus ja, dat is. Ja. Jennifer, uh, republikein aan tafel, voel, voel jij je ook zo onder vier jaar Obama? Van oh mijn god, wat is me, ge is me gebeurd? Is het zo erg? Ja. Ja? <laughs> Ik denk het wel. Ja, wat is er dan? Nou, het is zo meer verschrikkelijk uh, dan Obama. Wel, ja, voor mij het is het ook gewoon de economie. Want ik, eh, ik praat met mijn familie in Amerika en hoe slecht het gaat met de economie daar en waar ze wonen en uh, alles wat uh, gewoon slechter is geworden. En dan denk ik, ja, als ze nog vier jaar En, en wat is er dan, wat is er slechter geworden voor je familie? Nou, mijn, uh, ja, mensen zijn terughoudender om uh, hun, uh, ze kunnen de, de werknemers niet meer aanhouden. Mijn broer is uh, gewoon op de één dag uh, na de ander... Uh, kreeg hij 40% minder salaris. En mijn zwager kreeg te horen... hij is leraar, hij kreeg te horen... ja, misschien heb je geen baan volgend jaar. Dus hij moest echt uh, gewoon met zijn billen knijpen wachten. En, voor... en Obama had daar wat aan moeten doen? Dat was gewoon... Nee, nee. Maar het was uh, wegens uh, alle uh, onwetendheid. Want uh, mensen willen weten waar ze aan toe zijn. En als ze onzekerheid hebben... Dan um, is het uh, moeilijker voor dat soort dingen. En de economie is zo slecht. Ja, uh, als je... Ja, maar de republikeinen hebben me alleen maar tegengewerkt. Weet je? Hij heeft, heeft iets geërfd, de economie. Is verwacht dat hij met een dominaarstokje gaat komen en alles gaat oplossen. En de republikeinen hebben me alleen maar tegengewerkt. Alleen tegengewerkt. Uh, crea creatie van banen, dingen verbeteren. Alleen hem eruit willen krijgen. Dus ja. Ja, maar ik, ik, ik vind niet dat de overheid banen moet creëren. Ik vind dat de uh, private sector banen moet creëren. En als je te veel reglement hebt, dan uh, kan de private sector niet, werken, niet goed werken. Ja. En uh, bovendien had Obama uh, hij had, uh, een uh, vrije kaart voor twee jaar. Hij had alles. Hij had de democraten in de huis en uh, senaat. Hij kon alles doen wat hij wilde en hij heeft het niet gedaan. Ik was er wel verbaasd over dat hij niet meer had gedaan in de eerste twee jaar. En wat Dat, Dat debat gaan we zo direct voeren. Want als we is nog een half uur te gaan, gaan we met jullie twee aan tafel. We gaan uh, eerst naar Luc, ik denk die. Uh zitten zich weer suf te op internet. Op zoek ja. naar wat uh, mooie tweets die de avond tot nu toe goed samenvatten. Ja, je hebt in Amerika een aantal komieken die de verkiezingen echt op voet volgen. Stephen Colbert is een van hen. En in zijn programma is hij echt overtuigd Republikein. Hij speelt dat een beetje. Een soort ware Romney-aanhanger in hart en nieren. En hij lanceerde ook een leus voor Romney. Better tomorrow, tomorrow. Een beter morgen, morgen. En wat wel geinig is, is dat Romney die leus dus nu echt heeft overgenomen. Uh, hij zei namelijk in een speech... Tomorrow we begin a better tomorrow... En hilariteit alom daarover op Twitter. Iemand vraagt zich af of Colbert nu ook geen royalties moet gaan ontvangen. En op Twitter laat Colbert zelf weten dat hij dit het ultieme bewijs vindt... dat Romney net zo serieus en oprecht is als hij zelf. Molly Ball werkt bij The Atlantic, een krant in Amerika. En zij sprak met Romney zojuist nog. En ze twittert dat ze vroeg, denkt u dat u gaat winnen? En volgens Romney denkt hij dat niet alleen, hij voelt het ook. Veel mensen die reageren op de gemoedsrust van Obama, die zou namelijk kalm ingetogen en opgewekt zijn. En op Twitter reageren enkele mensen dat zij juist verrast, verbaasd en slaperig zijn. John Oliver is reporter bij de Daily Show, dat is een beetje de well, Amerikaanse versie van Vrijdagmiddag Live. Hij staat vanmorgen een beetje te mijmeren en tweeten, als Mitt Romney de verkiezingen vanavond wint, dan wordt het Witte Huis een van de kleinste huizen waarin hij ooit heeft gewoond. Guus Valk is verslaggever van de NRC, hij is in Amerika en hij weet dat Mitt Romney al een overwinning speech heeft geschreven. Die slot zei het net ook al, 118 woorden heeft die speech en hij heeft dus geen uh, speech geschreven als hij verloren heeft. Maar daar gelooft Twitter dus helemaal niets van, iemand die zegt, tuurlijk hebben we ze twee speeches voorbereid vanavond. Deze gasten laten dit soort historische momenten echt niet over aan gut feelings. Roger Simon werkt bij Politico, dat is een grote politieke website in Amerika. Hij heeft al wat bijzondere exitpolls binnen. Volgens hem krijgt Romney de meeste stemmen binnen zijn eigen familie. En datzelfde Politico heeft ook nog een ander leuk nieuwtje. Als Romney wint, wil hij graag een nieuwe puppy. En dat moet dan een Weimarse staande hond worden, heeft hij echt verteld. Zojuist nog in het vliegtuig een nieuwe puppy voor Romney als hij wint. En dan Virginia, de stembussen zijn dus gesloten in die swing state. Too close to call op dit moment. En iedereen die voelt erbij al hangen, Twitter verzucht massaal dat dit wel eens een lange, lange nacht kan worden. Het is nog maar het begin, Luke Ikink. Dankjewel. Dan nu de feiten van het nieuws. 1 over half 2. Lieselot Thomas. Het is half 2 geweest. Dat betekent dat nu de stembureaus gesloten zijn in de belangrijkste swingstate Ohio. Algemeen wordt aangenomen dat Obama een grote kans op herverkiezing maakt als hij daar wint. Zometeen de exit poll. In een andere swingstate, Virginia, gingen de stemlokalen een half uur geleden dicht. Zoals verwacht, een nek-a-nek race. Exit polls zeggen dat het 49-49 wordt. Ook in Florida zijn de stembureaus dicht, maar er stonden omsluitingstijden nog, euh, op sommige plaatsen nog lange rijen. Die mensen mogen nog wel stemmen. Volgens media uit de staat zou de opkomst wel eens uit kunnen komen op een record. In New Jersey kan het langer dan gepland digitaal worden gestemd. Mensen die per e-mail of per fax willen stemmen kunnen dat tot 8 uur vanavond lokale tijd doen. Drie uur langer dan gepland. Er was veel vraag naar digitaal stemmen in New Jersey, nadat de staat vorige week was getroffen door de orkaan Sandy. Kentucky is zoals verwacht gewonnen door Mitt Romney. Het glasheffen op de winnaar is er in Kentucky niet bij, want daar geldt op verkiezingsdagen een alcoholverbod. Het is een oude regel uit de tijd dat de saloons nog vaak als stembureau dienst deden. Er moest worden voorkomen dat met een paar drankjes stemmen konden worden gekocht. Ook in winkels kan geen alcohol worden gekocht. Wie dat toch doet riskeert een boete of zelfs een celstraf. Live vanuit het Melkwegcafé in Amsterdam. Willemijn Veenhoven en Tim Moverdijk met Amerika kiest. De uitslagendag. Live vanuit Washington, Wessel de Jong. Wessel, het laatste ja. nieuws. Ja, nou, CNN, de, de, CNN heeft een eigen exit poll gedaan in Ohio, waar dus nu net de stembureaus zijn gesloten. Dat zou 51% voor Obama zijn en 48% voor uh, Romney. Uh, dus heel goed nieuws op zich. Dus, uh, voor de, voor, de, voor de president. Ze vragen dan ook nog een heleboel meer dingen. Hè? Nou, wat heel belangrijk is geweest bijvoorbeeld in Ohio, is uh, de redding van de auto-industrie, wat Obama heeft gedaan. 60% van de kiezers vindt dat een goede zaak. Je mag dus aannemen dat 60% van, die, van deze mensen dus ook dan voor Obama heeft gestemd. Maar goed, als je kijkt naar de verdeling van de kiezers. 39% is democraat. Republikein is 30%. Hè, zo staan ze geregistreerd. Zo gaat dat in de Verenigde Staten. En dus, eh, nou ja, hoeveel blijven er over? Zeg maar Zo'n dikke 20% van de mensen is dus independent, zoals dat heet. Nou, daar gaat het allemaal nog op, op aankomen. Maar het grote punt blijft. Toch uh, ja, die provisorische stembiljetten die zijn uitgereikt, dat zijn er 200.000. Nou, dat kunnen er we wel eens meer zijn dan uiteindelijk uh, de, de marge die er straks uh, ontstaat bij de definitieve uitslag. Ja. En dan krijg je gewoon getouwtrek over de uitslag. Dus ik ga nog, uh, we gaan nog zeker geen winnaar hier van Ohio nu uitroepen op dit moment. Ja, Want wat gebeurt er? Uh, stel, die, die, die voorlopige stembiljetten zijn heel erg belangrijk. Dat betekent dat die gaan nog geteld worden en dat duurt nog wel eventjes, hè? Ja, dat, dat, dat is een heel ingewikkeld verhaal en dat gaat een rol spelen als... Uh... Als die marge, als het verschil tussen Obama en Romney, als dat kleiner is dan, uh, dan 200.000, en dan die, dan, die, dan die provisional ballots die er zijn uitgereikt. En het punt is met die provisional ballots, uh, daar kan iets mis mee zijn. Daar kan een technisch probleem mee zijn. Nou, in, in, in de praktijk blijkt dat die, dat, die, uh, dat die stemmen dan na een dag of tien wel worden goedgekeurd. Maar de meeste stemmen zijn dus daarvan, zijn meestal zijn dat democraten die die, die, die stemmen uitbrengen. Dus uh, ja, daar, daar, daar kan je dan van aannemen dat uh, de Republikeinen daar dan tegen gaan vechten. Natuurlijk tegen mogelijk de hertelling van dit soort, uh, van dit soort stemmen. En dan uh, zijn we weer helemaal in Florida 2000 uh, als dit soort dingen gaan gebeuren. We hebben hier nu gehoord over de exit polls. Welke staat is er in ieder geval wel al toegeschreven aan de kandidaten Wessel? Uh, uh, als ik ze zo uit mijn hoofd kan uh, opnoemen. In ieder geval Indiana is direct is naar, uh, naar Ron niet gegaan. Dat was een uh, behoorlijk aantal kiesmannen. Uh, als ik eventjes kijk nu naar het cijfer, naar het getal... dan zie ik dat 19 kiesmannen nu in ieder geval al voor Romney zijn. Maar dat komt dus vooral door, door Indiana. En drie pas echt definitief nu voor, uh, voor Obama. Dus op zich nu op het eerste gezicht, als je nu zo kijkt... dan staat Romney uh, goed voor. Maar goed, dat is voorlopig tot zeer voorlopig, om maar zo te zeggen. We gaan van Washington D.C. naar New York, want daar woont Frederique van der Waal. Zij is model, actrice, zakenvrouw. Ze vertrok zo'n twintig jaar geleden naar The Big Apple. Zoals het gezicht van Victoria's Secret en stond op de covers van Cosmopolitan en Vogue. Daarnaast is ze zeer ondernemend. Tegenwoordig heeft ze zelfs een eigen bloemenlijn, Frederik van der Waal. I love America. We are pleased to welcome to the living room of late night the lovely Frederike Vanderwall. Frederick, how are you? En wordt haar modellencarrière bekroond met een Lifetime Achievement Award. Ik vind het een hele mooie vrouw en een hele verstandige vrouw. Ja, we zijn allemaal trots op haar. Ik woon downtown New York. En uh, zo ongeveer nu 20 jaar in New York. Het is, uh, ja, het is een enorm inspirerende stad. Uh, op, op elk vlak. Je komt alles eigenlijk altijd tegen in New York. Je wordt uh, op elk moment van de dag eigenlijk gechallenged. Wat aan de ene kant fantastisch is. En aan de andere kant kan het ook best wel vermoeiend zijn. Je moet altijd uitkijken dat je niet uh, verdwaalt in een soort molentje. Dat maar door blijft draaien. Die challenge en altijd what's next en, en meer. Is ook wel weer heel spannend. En, en houdt je... Houd je aan die stad heel erg vast. Die, uh, de positiviteit en de service. Uh, als je, waar je dan ook binnenkomt, uh, in een restaurant of, of in een winkel... toch op een aardige manier word je benaderd. Altijd vriendelijk en, en heel erg ja, service ingesteld. En ik denk dat, dat wij Nederlanders daar zeker van kunnen leren... Dat dat, hoe lekker is het om ergens binnen te lopen en aardig uh, hallo worden gezegd. Die overvriendelijkheid. Uh, wat veel Nederlanders altijd zeggen. ja, maar ze zijn zo aardig. Dat is allemaal maar. Uh, uh, ja, Dat betekent helemaal niks. En dat is niet helemaal waar. Het is, een, het is wel een, een bepaald soort front wat ze hebben. Van oh, how are you? En, en dat is eigenlijk meer hun hallo. Um, maar er zit heel duidelijk wel wat achter. Het, het, het gekke is, het duurt eigenlijk nog veel langer als eenmaal iemand zoals denk ik, met meeste vrienden en dichtbijzijnde duurt het allemaal wat langer. Ze zijn, het, het, ja, het lijkt alsof ze empty zijn, licht, een beetje naïef, maar dat is niet zo. Ja, het gekste aan het land is eigenlijk die enorme verschillen. Het is zo uniek om te zien dat je, dat je een paar uur uit een stad als New York kan uh, rijden en dat je gewoon in een andere wereld zit. Uh, elektriciteit boven de grond. Holland. Where, Where is Holland? Dat gewoon ineens ja, de wereldstad zit, zit, zeg maar, een arm length. ...van je af en ineens kom je in een andere wereld. Dus die, die wereld van verschil is, is toch het, een van de gekste dingen van Amerika. Ik hou van Amerika vanwege optimisme, um, het optimisme. Uh, het durven kansen te nemen, het durven te vallen ook. En, en dat Amerika omarmt echt mensen die durven keuzes te maken in het leven. Om, om te zeggen ik ga voor iets en ik werk hard... En dat wordt heel erg gerespecteerd. En het wordt ook gerespecteerd als je ergens in faalt. Omdat het dan, uh, ja, dat wordt omarmd om weer op te gaan staan. Dat vind ik een heel mooi uh, gegeven. Iets wat, wat ik denk in Europa kunnen we veel van leren. Frederik van der Wall over haar liefde voor de Verenigde Staten. Twee dames hier aan tafel in de Belkweg. Jennifer en Marta Democraten. En die uh, stromen ook over van liefde voor Amerika. Daarom zijn ze ook hier. Ik wil het even met jullie hebben over de campagne, dames. Um, er wordt heel veel gezegd over uh, Obama is het kwijt. He, het, het gaat in ieder geval, de passie is er af. Het is heel anders dan vier jaar geleden. Marta, jij was bij de conventie in augustus van de Democraten. Had hij het toen wel, Obama, het vuur? Ja, zeker. zeker. De conventie was een en al uh, passie en energie. En, uh, ja, geef het ja. even een voorbeeld. Wat staat je nog bij ervan? Nou, de de conventie is dan drie dagen met, uh, met honderden speeches van al, mensen van allerlei hoeken van, uh, van heel Amerika. Dus je hoort, en, en dat was wat, wat heel uh, inspirerend was van de conventie, en dat is natuurlijk de conventie van Obama, is dat je hoort. Uh, hoe het ervoor staat met allerlei soorten mensen en wat uh, voor iedereen belangrijk is. Dus dat is heel erg inspirerend. En dat uh, uh, ja, zet ook de toon voor, uh, voor de kiezingen en, uh, ja. en de, en de plannen. En dat inspireert jou dan ook om vervolgens hier in Nederland campagne te voeren? Ja, helemaal. Ja ah, is ja, maar... helemaal geïnspireerd terugkomen. Maar hoe, ja. hoe doe jij dat dan hier? Nou, we zijn niet echt campagne aan het voeren. Wij doen dus Wij zorgen ervoor dat mensen kunnen stemmen. Uh, als je in een pandelaan woont, moet je uh, je registreren om te stemmen, net als in Amerika. Maar je moet ook een uh, stembiljet aanvragen, invullen, inleveren. En dat verschilt per staat of per district. Dus dat is een heel ingewikkeld proces. Dus wij zorgen ervoor dat mensen weten dat ze kunnen stemmen. Dat ze een stembiljet daadwerkelijk aanvragen, invullen en, op, en opsturen. Wie gaat erbij wel op zoek naar democratische stemmers? We, nee, wij registreren iedereen. Gaat het ook voor de, de Republikeinen? Hier dan, Jennifer? Jullie doen hetzelfde? Ja, ik. Nou. Nee, we hebben ons eigen. Uh, uh, ja. registratiebureaus niet. Uh, maar. Kijk, alle stem. Alle. Uh, alle mensen die je uh, willen registreren voor, uh, uh, om te stemmen. Ze moeten on onafhankelijk zijn. Dus dat is gewoon verplicht in Amerika. Dus uh, wij gaan er ook vanuit als wij. Uh, ik heb ook gewoon op de website van uh, votefromabroad.org uh, geregistreerd om mij uh, yeah, om te stemmen. And, yeah, maar maar hebben jullie elkaar niet een beetje dwars gezeten dan de afgelopen maanden op zoek naar uh, kiezers in jullie, in jullie, in jullie ik, ik, ik moet zeggen, ik vind het wel moeilijk om kiezers te vinden hier in Nederland van Amerikanen, want ik heb... Mijn ervaring met de Amerikanen die ik ken, zij komen hier, ze hebben al hun ideeën en ze blijven een beetje. Kijk, in Amerika heb je veel uh, uh, schutstaten, je hebt veel, veel kiezers die uh, nog niet weten wat ze willen. Maar ik, mijn ervaring is dat de meeste kiezers hier, ik weet niet hoe het is met jou, ze weten het al. Dus ze blijven of een democraat of republikein. Jij is dat ervaring, Marta? Ja, heel veel mensen weten al... Hoe ze willen stemmen, maar ik denk de meeste mensen, Amerikanen en Nederlanden, stemmen helemaal niet. weten niet dat het mogelijk is en weten niet hoe ze het moeten doen. En nu, er is ook nieuwe wetgeving geïntroduceerd om het makkelijk te maken. Maar het houdt in dat je iedere keer, dat, dat eens in zijn twee jaar, opnieuw je stembiljet moet aanvragen. Dus dat zorgt ervoor dat we heel veel stemmen missen. Dus hoeveel Amerikanen in Nederland hebben gestemd hier voor dit jaar? Dat zou ik weten. 100.000? Nee? Er zijn 40.000 Amerikanen in Nederland. Het zullen maar net die paar stemmen zijn die Romney nodig heeft, hè? Ja. Want dan heb jij je best gedaan. Ja. Dat is mooi. Zijn. Ja, ja jullie blijven nog even zitten. Toen net hadden we een, een van de favoriete platen van Romney. We blijven natuurlijk eerlijk op Radio 1. Dus dan ook een van de favoriete platen van Obama. Staat op zijn Spotify-playlist die zijn team... Voor de campagne heeft bekendgemaakt. Arcade Fire, we used to wait. I used to ride Stevige muziek. Arcade fire, we used to wait. Nog steeds hier aan tafel. Jennifer van de Republicans Abroad en Martha van de Democrats Abroad. Jennifer, even met jou als we kijken naar uh, je grote held. De kandidaat bij de Republikeinen, Mitt Romney, een hele rijke zakenman die ook naar we hebben begrepen. De Nederlandse belastingroute heeft gebruikt om zijn bedrijven inderdaad zo weinig mogelijk belastingen laten betalen. Wat weet je daarvan? Ja, ik denk dat ik dat wel heb gehoord. Maar um, hoeveel andere zaken mannen hebben dat gedaan? Uh, Obama is ook niet uh, arm. Um, hij heeft ook geld uh, in het buitenland. Dus ik, ik... Ja, wat? Oh, is dat zo? Ik vind dat niet echt een... Uh, ik persoonlijk, ik vind het niet een issue. Want ik, ik ben meer bezorgd met wat hij doet met mijn geld als belastingbetaler. Maar in hem is het natuurlijk vaak van weten dat hij heel weinig belasting betaalt... als een enorm rijke man die via zijn bedrijven heel weinig inkomstenbelasting betaalt. En als je dan hoort dat hij de Nederlandse belastingroute kan gebruiken voor zijn geld... wat voor signaal is dat dan aan de Republikeinse kiezers? Ja, ik weet het niet. Ik denk... Uh, luister, hij, hij heeft ook geen... Uh, zijn inkomen nu is zijn investeringen dus hij, natuurlijk betaalt hij minder belasting per saldo op dat inkomen, omdat het gewoon investeringen zijn. Dat is niet van zijn werk. Dus uh, het is een beetje oneerlijk om het zo te vergelijken met een gewone businessman die nu uh, zijn eigen bedrijf runt. Dus uh, ja. Ik... Maar is de manier waarop hij zijn bedrijf kan leiden ook de manier waarop hij het land kan leiden als zakenpresident? Ik vind het belangrijk dat hij dat kan. Ik vind het belangrijk dat, uh, dat het land wordt, uh, um, het beleid wordt zoals een, een bedrijf, tenminste als het een, gedom, ge, een gezond bedrijf is, dat je uh, goed met je aan, aan je begroting kan houden. En um, hij heeft in ieder geval uh, een record dat hij dat heeft gedaan, dat hij dat kan. Wat, wat verandert er straks als Romney president wordt? Nou, ik denk dat er flink uh, bezuinigd wordt. Alles wordt geschrapt wat niet nodig is. Dus dan krijgt u een broer die het toch al niet zo makkelijk had. Die krijgt het misschien alleen nog maar moeilijker. Ah, het ligt eraan. Want uh, mijn... Uh, kijk, als je, als je zelf een werknemer hebt die je niet echt nodig hebt. Uh, waar je andere werknemers uh, bij kan uh, de taken kan doen. Dan uh, schrap je een werknemer. Zodat je kan bezuinigen. Maar dan... Heb je in ieder geval uh, dat gered? En dan. Ja, ik, weet het, ik ben geen zakenman. Dus het is, het is maar moeilijk. Het, het, het feit dat Romney um, uh, de, de VS gaat leiden als een bedrijf, dat is wat, ja. wat, u, wat u heel erg aanspreekt. Ja. Martha, dat is wat u heel erg tegenstaat? Of niet? Of gaat het bij u nou, vooral om de, om de ethische zaken? Ja, ik vind het niet erg dat hij zakenman is. Zeker niet. Maar ja, weet je, door de geschiedenis, de, de, de weinig presidenten die een MBA hadden, zijn niet de meest uh, geweldige voorbeelden. Uh, dus uh, ja, uh, dat, uh, ja, ik vind het geen rolmodel. Iemand die gewoon probeert die, die, die de belasting uh, ontwijkt. Uh, het kan niet dat de rijke mensen minder belasting betalen dan, dan de gemiddelde mens. Weet je, dat is gewoon. Uh, dat werkt niet. Dat werkt niet dat je verwacht dat de middenklasse meer belasting betaalt dan de rijkste mensen. Ja. Martha McDavid pugh en uh, Jennifer de Jonge Mauer, Dank voor jullie komst hier aan tafel. We hebben gezien en gehoord u de verdeeldheid ook. Soms wel dat er toch wel soms bruggen worden geslagen tussen twee verschillende partijen, zoals dat in Nederland tegenwoordig zeggen. Maar de verdeeldheid blijft er gewoon dergelijk bestaan. We blijven deze nacht om te kijken wat er gebeurt in Amerika. We wellicht spreken we later in de avond nog even, als duidelijk is wie de president van Amerika zal worden. Dank aan jullie goed. beiden. Dank u wel. Ja. Dan gaan we naar onze verslaggever in de Melkweg. Karen Alberts. Ja, daar was ik weer. Ja, daar ben je weer. Waar <laughs> hang je uit? Nou, ik ben nu in de uh, Max. Dat is de grote zaal hier. En uh, ja, ik doe pogingen om via dat grote scherm wat daar op het podium hangt... ook iets van de, uh, ja, de, de tussentijdse uitslagen mee te krijgen. Maar ik moet zeggen, het geluid staat volgens mij wel aan. Maar het is niet te horen. Bijna niet te volgen. Want er zijn zoveel mensen die gewoon ook gezellig met een biertje in de hand... en een colaatje. En daar is deze avond natuurlijk ook gewoon uh, voor bedoeld om uh, gezellig bij te praten... En als Amerika-liefhebbers onder elkaar kan dat hier dus ook volop. Uh, hoewel, ik moet zeggen, aan het begin van de avond kwam ik nog heel veel uh, politici tegen. Um, en ja, nu heb ik er al een tijdje uh, geen meer gezien. Dus ik vermoed haast dat die inmiddels richting huis zijn... om het al dan niet voor de televisie te volgen of naar bed en het dan morgenochtend wel zien. Maar uh, wie ik in elk nog tegen ben gekomen iets eerder op de avond was Diederik Samson. En hij vertelde toen, of ik vroeg hem maar ernaar... Ja, Vindt hij het nog spannend? Of is het zo nipt dat het eigenlijk niet meer zo heel spannend is? Ik denk dat het deze keer heel spannend wordt. Ja. Vorige keer was het eigenlijk helemaal niet zo spannend. Missen we het wel, hè? Nou, toen was te even wachten tot Californië binnen was en dan heb je die 170 wel te pakken. Uh, of die 270. En nu wordt het uh, echt wel heel erg spannend ja, voor ze. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb voorspeld dat uh, we tot de ochtend moeten wachten. Misschien wel tot morgenmiddag, tot Nevada geteld is. En dan weten we het echt. En wat zegt uw intuïtie? Wie wordt het? Ja, Obama wint wel. Die heeft meer kansen om te winnen. vanuit de positie waar hij nu in zit. Hij staat een paar kiesmannen voor. Als je kijkt naar de Veilige Staten. dan heb je de, de swing states: hè, de, de, de onbesliste staten. En daar heeft hij meer combinaties. ...waarmee hij tot 72 kan komen, dan Romney. Aan de andere kant, vier jaar geleden wist Obama mensen naar de stembus te krijgen... ...die van hun leven nog niet waren gaan stemmen, vooral minderheden. Ja, Zouden die weer opkomen? Nou, dat is de grote vraag, want dat zou dus wel eens een hele grote tegenvaller... ...ten opzichte van de peilingen kunnen zijn. Als de zogenaamde slapende reus wakker wordt. Dat zijn al die mensen die nooit gingen stemmen. De vorige keer was de slapende reus voor Obama... Als ze nu voor Romney stemmen, dus allemaal mensen die nooit meer gaan stemmen omdat ze gewoon hun uh, vertrouwen in de politiek kwijt zijn. In Amerika stemmen maar heel weinig mensen. Opkomsten zijn altijd erg laag vergeleken bij Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. Ja, als er opeens 10% van die uh, opeens wel gaat stemmen en die stemmen allemaal op één kandidaat, dan krijg je opeens hele onverwachte uitslagen. Maar die pijlers zijn tegenwoordig wel beter geworden en kunnen zelfs dat inschatten van tevoren. U denkt Obama, u hoopt het denk ik ook, hè? Ja, inspirerende politicus. Ik denk de inspirerendste politicus van het afgelopen decennium. En misschien wel van het volgende decennium, maar dan moet hij deze verkiezing natuurlijk wel winnen. En dat hij de afgelopen jaren wat flex zou zijn geweest en zijn beloftes niet heeft waargemaakt, ziet u dat anders? Dat is de kritiek die hij krijgt, hè? Ja, ja, hij geeft natuurlijk altijd het congres de schuld. En deels is dat ook waar. Deels blijkt ook echt dat het oude spreekwoord dat je campagne voert in poetry, hè? dus in, in dichtkunst. En dat je uh, regeert in pros, in verhaalvorm. En dat is bij hem natuurlijk wel heel erg bewaarheid geworden. Hij was zo fantastisch in de vorige campagne, zo meeslepend, zo hoopgevend. Ja, regeren is echt een andere koek hoor. Kunt u nog wat van hem leren? Uh, ik heb, ja, nou, dat is aanmatigend, Maar ik kijk heel bijzonder veel speeches, ook die van hem. En daar haal ik wel inspiratie uit. Ik probeer hem niet helemaal letterlijk na te doen, want het gaat wel opvallen. Maar ik merk zelf wel bij sommige toespraken die ik hou... dat cadans, uh, ritme, thema, woordkeus... denk ik, hé, hey, misschien heb ik iets van hem opgepikt. Al is hij natuurlijk wel duizend keer beter. Amerika in alle staten. En die staten zijn vooral nog steeds aan de Amerikaanse oostkust vanwege het tijdsverschil. Het is daar zes uur vroeger. We gaan naar New Jersey, naar Tom's River. Tom's River. dat is vlak aan de kust naar Steven Delhaas. Goedenavond, Steven. Goedenavond. We spraken jou eerder vorige week in het Radio 1-journaal. Toen vertelde je over de Storm Sandy die daar behoorlijk bij je in de buurt heeft huisgehouden. Hoe is de situatie nu daar? Ja, het is nog steeds... Uh, ja, mensen komen langs, maar zeker komen ze terug. En ze mogen naar hun huizen. Nog schoot te zien pakken, maar er is enorm veel schade hier. En het zal nog maanden na het duur een beetje normaal wordt. Maanden duren voordat het allemaal weer een beetje op gang is gekomen, dan kan ik me voorstellen dat ja. mensen eigenlijk vandaag niet behoorlijk met hun gedachten bij het sterren waren. Of zie ik dat verkeerd? Dus ik, denk, uh, ik denk juist van wel, want uh, de campagne is nu natuurlijk al maanden bezig. En uh, mensen hadden al voor een beslissing gemaakt over, het, uh, over de keuze. Dus uh, de, de moeilijkheid was juist om naar het stembureau te komen. Een dus mensen zijn niet thuis. dan is het nog wel gezien zonder gestemd. Het was even wat uh, verwarrend, maar ik denk dat het hier wel uh, een keuze heeft gemaakt. Want hoe kon er worden gestemd als er op veel plekken nog helemaal geen stroom is? Nou, de, de meeste mensen die krijgen een uh, alternatief stembureau aangewezen. Maar ze dus uh, bij hun in de buurt, dat wel stomaat, zouden ze dus wel kunnen stemmen. En uh, mensen die dus ook helemaal in een andere gemeente gingen woon, wegen de ja, we hun huis kwijt zijn, ook via e-mail stemmen. Per e-mail? Ja, hoe kun, werd, dan garanderen, uh, hoe kun je dat garanderen dat het allemaal legitiem gebeurt? Ja, er zijn wat, er zijn wat vragen over gesteld door uh, bepaalde politieke partijen wat de uh, geldigheid zou zijn van die e-mails. Maar voor, uh, voor veel mensen is dat, dat wel met de enige keuze om niet te kunnen stemmen. Dus er wordt toch gestemd. En New Jersey, Steven, is een blauwe staat zoals zeggen. een staat die naar Obama zal gaan? Uh, ja, het, het ziet er zo uit naar uit. Maar uh, natuurlijk, uh, de uitslag uh, laten het vast vanavond op zich weten. En zo, we kijk wat er gebeurt. Maar, ja, het is een blauwe staat, ja. Zo zeggen luister naar Radio 1, we krijgen de uitslagen. Steven Delhaas in Tom's River, New Jersey. Sterkt ook vooral met het herstel, het langzame herstel na Sandy. En, en van New Jersey naar Virginia, die andere hele belangrijke swing states. Caroline van Marwijk werkte hier de laatste maanden voor het campagnenteam van Obama. Caroline, het is uh, too close to call in Virginia. Jij moet ongelooflijk in, span, in spanning zitten. Sorry, ik verstond het laatste deel niet. Ik zei, je moet ongelooflijk in spanning zitten. Ja, het is, het is heel spannend Eigenlijk kunnen we nu al een uur vrij weinig meer doen. Ja. En dat maakt het alleen nog maar erger. Uh, er zijn nu een aantal mensen naar Colorado aan het bellen, maar uh, het kantoor heeft er in weken niet zo rustig uitgezien eigenlijk. Ja. Um, het is inderdaad heel spannend en wat ik al zei met nu eigenlijk, ik ben heel rusteloos. Uh, Iedereen een beetje in de weer aan het lopen en voorlopig weet je nog heel weinig, Ja. de uren. Het is too close to kloosterbom, 49%, 49%. Wat denk, ja. wat denk je? Nou ja, ik, ik, ik heb eigenlijk de afgelopen vier dagen steeds meer vertrouwen gekregen als ik zie hoeveel enthousiast mensen ons kantoor binnenkwamen. schreeuwen een 5-day to go, how can I help you? Uh, I have a whole day uh, telling me what to do ja, dat, dat denk ik, als het aan de campagne ligt, hebben we zeker gewonnen. Ja. Aan het aantal <laughs> mensen wat betrokken, betrokken uh. is geweest. Ja, vertel, um. vertel even um, wat je. Caroline, wat, wat heb jij gedaan voor de campagne daar? Ik ben, uh, ik, ben, zeg maar, ik ben, ik ben, ik ben ik ben eigenlijk gewoon een kantoor binnengelopen. Een zogenaamd local grassroots campaign kantoor. Um, het, je mag ook eigenlijk geen kantoor doen. Het is een uh, element, een, een, een D-care omgebouwd tot een, uh, een campagne kantoor. Mm. Um, ik heb eerst een aantal, uh, aantal weken voor de registration gedaan. Dat is dus mensen zorgt dat mensen die verhuisd zijn op een nieuwe citizen zijn, uh, geregistreerd staan om te stemmen. En dan s'avonds heel veel phone calls mee, uh, maken. Met name ook om andere vrijwilligers dan weer in ons team te betrekken. En um, ja. in de weekenden heel veel langs deuren gaan. En wat was de reactie over het algemeen? Um, positief wel. Op een gegeven moment krijg je wel mensen van... Ja, sorry schat, ik ben voor de zevende keer gebeld. Um, ik, ik stem voor Obama, je hebt mijn stem. Bel ja. me niet terug. Uh, dus mensen werden wel gek. Ik, denk dat het, um... ik hoop dat het niet heeft gewerkt. Ik kan me niet <lacht> voorstellen dat het zo pas effect heeft gehad. Maar we, we, we hebben wel erg ons best gedaan, denk ik. Goed, Caroline van Marwijk die heeft haar uh, best gedaan. En Het is in ieder geval nog too close to call in Virginia. Dus je zit nog heel even in spanning, want je werkte voor het team van Obama. Dankjewel, Caroline. Op weg naar nog meer staten waar de stemlokalen nu gaan sluiten en de exit polls bekend.